Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn vannacht zeker 17 doden gevallen. Volgens het aan Hamas gelieerde ministerie van Gezondheid vielen 10 doden in het zuiden van Gaza. Ook jonge kinderen zouden het slachtoffer zijn. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten onder het puin. Al Jazeera meldt dat van zeker 10 huizen niets meer over is. Ook in het noorden van de Gazastrook zouden volgens lokale media zeker zeven mensen zijn gedood. In Frankrijk zijn 35 militairen gewond geraakt bij een botsing tussen vier bussen. De bussen kwamen in een kettingbotsing met elkaar op de snelweg net buiten Parijs. Volgens de brandweer remde de voorste bus om onbekende reden... en konden de anderen niet meer op tijd stoppen. In totaal zaten er zo'n 100 kadetten in de bussen. Volgens Franse media waren ze op weg terug van een training... Ook de automobilist raakte gewond. De politie heeft gisteravond een lichaam gevonden in de Nieuwe Maas bij Krimpen aan een IJssel. Onder meer een politieschip en een schip van de havendienst werden ingezet om het lichaam te bergen. Het is niet duidelijk hoe de persoon in het water is beland. Ook over de identiteit is niets bekend. Greenpeace moet een schadevergoeding betalen aan de eigenaar van een oliepijpleiding in de VS. Activisten en de inheemse bevolking protesteerden tegen de aanleg van deze pijpleiding dwars door een reservaat in North dakota Het bedrijf Energy Transfer eiste bij de rechtbank een schadevergoeding van 300 miljoen dollar voor vertraging van de aanleg. Hoeveel Greenpeace nu moet betalen is onduidelijk. Een woordvoerder spreekt over 130 miljoen. Greenpeace gaat in hoger beroep. Het weer het is een paar graden boven nul. De komende dag enige bewolking, maar vooral veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. No, we stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? I remember every moment? Birds would sing. Do you remember those better times?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 The euphoria, you got me trippin', trippin', trippin'. We'll be